7 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. De Olympische Spelen in Londen afgesloten, Egyptische president ontslaat generaals uit landsbelang en Nigeria doodstrijders Boko Haram.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 In het oosten van Turkije hebben Koerdische strijders een parlementariër ontvoerd. De gijzelaar is Hussein Aygoun, een parlementslid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije. Aygun werd, toen hij onderweg was, overvallen door PKK-strijders. Een journalist en een politiek adviseur die bij hem waren, werden niet meegenomen. De PKK heeft vaker lokale politici ontvoerd, maar nog nooit een parlementslid. Meestal komen gijzelaars ongedeerd vrij. De verboden PKK heeft de afgelopen tijd een reeks aanvallen gedaan op Turkse militairen. Turkije heeft gereageerd met een groot offensief. Deze maand zijn al zeker 115 strijders gedood. In Mexico is de nieuw gekozen burgemeester van de stad Matehuala doodgeschoten. Ook zijn campagne-medewerker kwam om het leven. De twee waren na een feestje onderweg naar huis toen ze onder vuur werden genomen. Een derde persoon die bij ze in de auto zat overleefde de schietpartij... Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. De enige overlevende zegt dat ze niemand heeft kunnen herkennen. Vaak zitten er Mexicaanse drugsbenders achter de moordaanslagen. Het weer vanochtend in grote delen van het land. Veel zon. Vanuit het zuidwesten neemt al snel de bewolking toe. En later op de dag is er in het zuiden en zuidwesten kans op een onweersbui. Het noorden houdt ook vanmiddag veel zon. Het wordt vandaag ongeveer 25 graden. Morgen wat meer kans op buien. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is maandag 13 augustus. Steeds meer mensen moeten hun loon rechtstreeks afstaan aan schuldeisers. In Egypte is een strijd om de macht aan de gang en het is voorbij. 16 dagen vol met Olympische sporten werden gisteravond afgesloten met een wervelende show. Goodbye, London. The unmistakable voice of Big Ben, the audience sees a vision of working London and the first of tonight's stars. Ladies and it's a wonderful show. Na 16 dagen van wedstrijden is het nu het moment dat we gaan vieren. We're into a great street party in this year of street parties after the Diamond Jubilee. And this is madness. Our house. There was the Sunday rest. Hans, in the jaren 80. Geweldig. <laughs> it is echt geweldig. I sit here with open mind to see what is happening in the stadion. And it goes from one on to the other. L'entrée des drapeaux. Ladies and gentlemen, the entrance of the flags. Hier de Nederlandse vlag, je ziet hem. Met uh, Raoni, Ranomi Kromawidioho. Onze uh, zwemster die twee gouden en een zilveren medaille won. Buitengewoon, Ranomi. En hier komen de Dutch. We hebben een pretty good game. Particularly the women's hockey players who won the gold for the second time, retained their title, and Erki Zonderland. Do you remember that wondrous performance on the high bar? Now this is just showing off. Let's start with uh, the stem that you will hear into Jäger. Some black London taxis, some black cabs, entering the stadium performing a kind of taxi ballet. And the passengers surely will delight everyone watching. hier gaat Brazilië en Rio de Janeiro zich presenteren. Embrace, omarming. And this man is Renato Sorizo. He is a real celebrity in Rio, known for his samba. I declare the Games of the e Olympiad closed, and call on the youth of the world to assemble four years from now. In Rio de Janeiro to celebrate de games van de 31ste Olympia te you, Dank u London! het laatste vuur is gedaan. Dat is jammer, die wil ik nog wel een tijdje horen hoor. De hoe was dat als laatste. Een overzicht dat werd gemaakt door John Sabach... en de Olympische spelers ze zijn gesloten. Maar vandaag wordt de Olympische ploeg gehuldigd in Den Bosch. Kunt u allemaal volgen hier via deze zender Radio 1. Het is negen minuten over zeven. Een opvallende zet van de Egyptische president Morsi. Gisteren ontsloeg hij legerleider en minister van Defensie Tantawi. Tantawi was een van de machtigste mannen van het land. Na de val van oud-president Mubarak leidde hij Egypte als interim-premier. En ook het hoofd van, van het legerstaf is ontslagen. Correspondent Sander van Horen nu aan de lijn. Sander, dat is een opvallende zet, zoals ik zei, van uh, Morsi. Voelt u zich sterk? Um, opvallend is het op zijn minst. Niemand die dit uh, zag aankomen. Ja, wel dat er zoiets zou gebeuren. Het zat er al zo lang aan te komen. Die machtsstrijd tussen het leger, heel machtig zoals je zei. En de president gekozen en dus ook heel machtig. Maar dat hij op deze manier op dit moment zou gebeuren. Dat had eigenlijk niemand zien aankomen. Hij voelt zich daar kennelijk sterk genoeg voor. En uh, hij heeft dus in feite het leger teruggewezen naar de plek waar de uh, revolutionaire hem altijd wilde hebben. Namelijk terug naar de barakken, terug naar de verdediging van het land en niet met de politiek bemoeien. Ja, maar de vraag was namelijk de hele tijd van... hoe gaat die machtsstrijd aflopen? Want dat was wel duidelijk nadat hij gekozen werd. Kan hij dit zomaar doen? Weet je, uh, tegenwoordig alles in Egypte, dat is onderdeel van rechtszaken. Dus dit, dit zal ongetwijfeld weer voor rechtszaken zorgen. Je mag uh, verwachten dat hij uh, het goed zal hebben voorbereid... dus dat hij uh, juridisch advies zou hebben ingewonnen. Maar eigenlijk nog veel belangrijker vind ik de vraag... in hoeverre hij dit heeft uh, gedaan in samenspraak met het leger. Of dit in overleg gebeurd is. Uh, Tantawi, inderdaad de machtigste man, aan de kant gezet... maar hij is wel de nieuwe adviseur van de president... En ook die uh, nieuwe minister van Defensie, dat is iemand uit het leger, uit die militaire raad die heel erg lang de dienst heeft uitgemaakt. En dat zijn vingerwijzingen die zouden erop kunnen duiden dat dit toch wel een overleg gebeurd is. Want dat is de grote andere vraag, namelijk, van, komt er nou ook een soort van reactie uit het, uh, uit het leger? Nou ja, wat je normaal gesproken zag bij alle ontwikkelingen... toen zij nog de macht hadden, is dat ze meteen in spoedzitting bijeenkwamen... en dat er dan al dan niet uh, op televisie een verklaring uitgebracht werd. Dat hebben we nog niet gezien. Dus dat is inderdaad waar heel Egypte nu op aan het wachten is hoe gaat het leger reageren? En daarom, dan zullen we ook pas weten, want er zijn nu allemaal speculaties natuurlijk... maar weten doen we het niet of dit in zware sprake gebeurd is met het leger. Intussen hebben natuurlijk wel allerlei andere mensen uh, gereageerd in Egypte... en dat gaat van buitengewoon negatief uh, zeggen dat dit inderdaad een tegenkoep is... tot en met heel positief zeggen dat dit is uh, dat de, president, de nieuwe president eindelijk zijn tanden laat zien. En dan wil ik toch nog één ding zeggen over die negatieve reacties. Er zijn toch ook mensen die zeggen... Luister, wat de president nu gedaan heeft, is in feite ook alle macht naar zich toe trekken. Hij heeft nu eigenlijk net zoveel macht als die afgezette president had, uh, uh, de, de president Mubarak. En dat is dus pr in principe heel gevaarlijk. De hoop is dus dat op het moment dat er een nieuw parlement is, op het moment dat er een nieuwe grondwet geschreven is, dat Morsi die macht weer af gaat staan. Nou, de verwachting is wel dat dat gaat gebeuren. Maar er zijn mensen die zeggen, in feite hebben we nu een soort nieuwe dictator teruggekregen. Ja, en Morsi zelf heeft nog niet het helemaal uitgelegd... althans nog niet op alle vragen antwoord gegeven. Nee, er zijn nog heel veel losse eindjes. Uh, het enige wat hij gisteren heeft gezegd is... jongens, ik heb dit niet gedaan om uh, mensen te raken... om uh, uh, instituties, en heeft hij heeft het natuurlijk over het leger te raken. Ik doe dit in het belang van het land. En dat is, denk ik, gemiddeld genomen het benefit of the doubt... het voordeel van de twijfel wat de Egyptenaren hem op dit moment geven. Dankjewel, Sander van Horen.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 Er is nog onzekerheid over het belagen van ambulancepersoneel in Noordwijk. De lezingen van betrokkenen die verschillen nogal, daarover straks meer. Het klinkt als files, maar ze zijn er niet. U kunt gewoon doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. I've been disarrayed but try as I waking up morning, feeling sure it's myself who's the foolish one. Van Zuid-Nederland. Een beetje rustig aan wakker worden. als je vandaag voor het eerst weer naar de basisschool toe moet. of je kinderen moeten naar de basisschool. Dit was Words van Christians. Iran werd dit weekend opgeschikt door twee aardbevingen. Daarbij kwamen bijna 300 mensen om het leven en meer dan 2000 raakten gewond. Correspondent Thomas Ertberink in Teheran over de situatie in het rampgebied. Zover ik begrijp is er nu uh, ja, een soort van toenemende woede in het rampgebied. Hoewel de Iraanse autoriteiten zeggen dat ze alles hebben gedaan om uh, mensen zo snel mogelijk uh, ja, onderdak te geven. Tenten, dekens, eten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 Absoluut onacceptabel, zo noemt de politie het gedrag van zo'n honderd jongeren zaterdagavond in Noordwijk. De politie zegt dat het uitgaanspubliek rond twee uur het werk van ambulancepersoneel heeft gehinderd. Esther Straathof, woordvoerder van de politie. Het was een aanrijding tussen een voetganger en een bromfietser. En de bromfietser die is daarbij gevallen en dat leek in eerste instantie ook heel ernstig. Zwaar hoofdletsel, daar dachten we aan.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 Uh, toen hebben we in linie opgetreden om wel ruim baan te geven dat aan de hulpverleners. Dat? dat is dat je op rij, uh, over de lengte van... of ook de breedte van de rijbaan het uh, publiek terugdringt... om uh, de ambulancebroeders uh, vrij spel te geven daar... Uh, dat leek in eerste instantie goed uh, te gaan, maar uh, een, een bepaalde groep van zo'n honderd man vond het toch uh, nodig om uh, zich tegen de politie te keren. En daar zijn bijvoorbeeld zelfs ook flessen bij gegooid. Nou, wij vinden dit gedrag absoluut onacceptabel. Verslaggever Mark Hamer die ging gistermiddag terug naar de plek van de ongeregeldheden en sprak daar met jongeren die er zaterdag bij waren. Ja, ik was hier om de hoek, maar ik heb het dus niet zien gebeuren. Ja, later dan al die rumoerigheid en uh, politie erbij en... Uh... Ja, liep het aardig uit de klauwen. Ik zag ook een paar flessen gaan. Jij hebt wel gezien dat er ook flessen naar ik de politie werden gegaan. Gaan, nou, niet meerdere. Maar ik heb een fles zien gaan, inderdaad. Nou, wat ik heb gezien. Uh, die ambulance die wou daar naartoe, naar die heuvel. En dat stond helemaal vol met politiewagens. En daar konden ze niet langs. En toen gingen ze terug. En daarna gingen ze pas die charges uitvoeren. Niet daarvoor. Ik heb het scooterongeluk zien gebeuren. En toen daarna, wat er toen is gebeurd. Uh,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 Iedereen rent erop af om te kijken of dat niet zijn vriend is of wat dan ook. Maar op het moment dat de politie erbij was, zeiden er ze van afstand. En toen uh, zijn ze ja, op afstand gegaan. Vervolgens stond iedereen gewoon hier eromheen allemaal. En uh, de ambulance kwam aanrijden. Toen moest er één auto, die stond er nog voor, die moest keren. En toen kwam het ambulancepersoneel en verder zijn ze niet gehinderd. Het ambulancepersoneel is niet gehinderd, zeg jij? niet gehinderd, echt niet. De vrienden van de jongen die op de grond lag, die begonnen aan hem te trekken. Dus het waren niet de omstanders die begonnen, maar het waren gewoon zijn vrienden die hem mee wilden nemen. Ja, dat was ook nog het verhaal, hè? is getrokken aan die jongen. Ja, maar dat waren zijn vrienden? Dat waren gewoon zijn vrienden, ja. Ja, ja mooi kan het niet zijn toch? Ik bedoel, ze zetten weer alles in het verkeerd daglicht hier zo. En het was een fantastisch gisteravond, het was gewoon een fantastische sfeer hier.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 Nee, ik vind van niet. We hebben zelf ook nog eventjes gebeld met de ambulancedienst. Die zeggen dat ze zich niet helemaal herkennen in het verhaal van de politie. Ambulancedienst zegt dat het ambulancepersoneel ongehinderd haar werk heeft kunnen doen. Radio 1, het NOS-journaal. Olympische Spelen in Londen afgesloten en Obama heet Ryan Welkom in de verkiezingsstrijd. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. De Olympische Spelen zitten erop. Vannacht rond 1 uur sloot IOC-voorzitter Rogge de 27e editie van de Spelen officieel af. En er ging een enorme show aan vooraf met dans, theater en optredens van Britse artiesten... zoals George Michael en de Spice Girls. Eric Idol van Monty Python was er ook bij. Zwemster Ranomi Kromuij droeg tijdens de parade de Nederlandse vlag. Dat vond ze zelf niet eens zo heel spannend. Het is nu wel leuk te lachen met uh, alle mensen van de wereld. Loop je nu naar het stadion toe en uh, ik zie wel wat er gebeurt. Ik denk dat het gekke huis wordt, maar het is nu, uh, nu is het gewoon genieten. De Olympische vlag werd overgedragen aan de burgemeester van Rio de Janeiro. Want daar worden in 2016 de volgende zomerspelen gehouden. En de Nederlandse sporters worden vanmiddag gehuldigd en dat gebeurt in Den Bosch. De ideologische leider van de Republikeinen, zo noemt Amerikaanse president Obama de nieuwe vicepresidentskandidaat Paul Ryan, op een bijeenkomst in Chicago verwelkomde Obama Ryan in de verkiezingsstrijd. Look, I want to congratulate Congressman Ryan. I know him. I welcome him uh, to the race. Co congressman Ryan is a decent man. He is a family man. He is an articulate spokesman for Governor Romney's vision. But it's a vision that I fundamentally disagree with. Volgens Obama gaan de verkiezingen in november niet over twee kandidaten en partijen, maar over twee heel verschillende richtingen. En dat is een verschil dat nog tientallen jaren merkbaar zal zijn, zei Obama. Paul Ryan ging dit weekend ook meteen mee op campagne. Hij was samen met Mitt Romney in North Carolina en in zijn thuisstaat, dat is Wisconsin. Een klopjacht in de Griekse hoofdstad Athene. De politie zoekt daarna vijf mensen die iets te maken zouden hebben met de moord op een Iraakse immigrant. Gisterochtend was dat. Werd in het centrum van Athene aangevallen en met iets scherps gestoken. Volgens de politie waren daarvoor ook al een Roemeen en een Marokkaan belaagd, maar die konden vluchten. De Iraakse immigrant overleed. In Griekenland treden steeds meer gewapende groepen op als burgerwacht. Er zijn de afgelopen tijd ook veel meer immigranten aangevallen dan voorheen. De Griekse minister van Openbare Orde zegt dat de staat hard zal optreden tegen het geweld. De Egyptische president Morsi heeft een toelichting gegeven op het gedwongen vertrek van legerleider en minister van Defensie Tantawi. en de chef van de legerstaf Anan. Morsi benadrukte dat het besluit is genomen in het landsbelang. De ontslag van de topgeneraals is geen persoonlijke afrekening, zei Morsi. Tantawi en Anan hebben nog niet gereageerd. Maar volgens een lid van de militaire raad waren ze vooraf geïnformeerd. En hun vervangers zijn al aangesteld. Nigeriaanse leger zegt dat het 20 strijders van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram heeft gedood. Bij die gevechten zou ook een militair om het leven zijn gekomen. Het leger zegt dat een aantal Boko Haram-strijders van plan was om in het stadje Maiduguri bij elkaar te komen. Toen militairen de strijders aanvielen, ontstond een vuurgevecht. Boko Haram is in Nigeria verantwoordelijk voor een reeks aanvallen op onder meer kerken, waarbij tientallen mensen zijn omgekomen. De groepering wil van het land een streng islamitische staat maken. En een voetganger die afgelopen vrijdag in Den Haag werd doodgereden, is vermoedelijk het slachtoffer van een straatrace. Twee auto's zouden met elkaar zo'n 100 kilometer per uur door de stad hebben achtervolgd. 43-jarige slachtoffer stak net de straat over op een zebrapad en zag de twee auto's niet aankomen, zegt de politie. Die man was kansloos tegen zoveel verkeersgeweld. Uh, 100 km per uur aankomt te rijden. Ja, dat kan je als voetganger nooit aanzien komen. Die man zit heel ver weg en hij denkt dat hij veilig kan oversteken. Maar dan komt die man met zo'n enorme snelheid aan dat jij kansloos bent. De twee racers zijn aangehouden en ze zijn hun rijbewijs kwijt. De bestuurder die de voetganger raakte, wordt vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Dat was het nieuwsoverzicht.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 ANWB Verkeersinformatie 1 file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Er was een ongeluk tussen een vrachtwagen en meerdere personenauto's. Niemand raakte gewond. Tussen zwolle zuid knoop het had om een broek. Twee kilometer nog. De weg is weer vrij.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 Dan is het Radio 1 Journaal. Het had het er net al over. Over de nieuwe kandidaat voor het vicepresidentschap. President Obama heeft Joe Biden als sidekick. En sinds dit weekend hoeft dus de Republikeinse uitdaging Mitt Romney het ook niet meer alleen te doen. Zaterdag maakte hij dus bekend dat Paul Ryan zijn vicepresident wordt als de Republikeinen het Witte Huis veroveren op Obama. USA! USA! USA! USA! Wachten nu toch wat lang. Mensen beginnen te scanderen. Het bandje van Diana Ross moet de tijd doden. Het wachten op Romney. Romney en Ryan. Hey, guess what? November 6 we take our country back. Paul Ryan, hij roept alvast de overwinning uit.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 Um, ik denk dat het een goede choice was. Ik denk dat Ryan is pretty charismatisch, so Dus ik denk dat that een that good choice is. Dat kan helpen de campagne een little bit. Hij is charismatisch. Ryan kan de campagne wat, uh, weer wat meer leven inblazen. Kon hij wat energie gebruiken? Ik denk een little bit. Het um, it was, it was starting to, to get a little bit weak. Volgens mij uh, hij liep een beetje leeg, die campagne. Het was een beetje zwak. Ja, hij viel maar van alles aan en het, uh, het had weinig richting. Volgens mij gaat het nu de goede kant op. Hoe oud ben je? Ik ben 15 jaar oud. 15 jaar oud en al zo politiek bewust. is because my parents kind of aren't.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 De bijdrage was dat van onze correspondent Wessel de Jong. Het is tien minuten over half acht. Zes keer goud, zes keer zilver en acht keer brons. De oogst van deze Olympische Spelen voor Nederland. Gio Lippens, onze verslaggever, die er alle dagen bij was... en elke ochtend acte het gezanschaf hier zo op Radio 1. Gio, laten we het eerst eens eventjes over de dames Ze hebben. Ranomi, Marianne en de hockeydames. Die hebben het helemaal waargemaakt. Ja, die hebben het zeker helemaal waargemaakt. Renomi Kromovic Jojo. Ja, het werd verwacht hè, die gouden medailles van haar, maar ze maakte het natuurlijk wel even waar. En dat is uh, erg knap op de 50 meter vrije slag. En op de 100 meter vrij en ja, heel Nederland was daar eigenlijk wel heel erg van onder de indruk. Um, het was natuurlijk wel goud nadat Marianne Vos al goud had gewonnen. Want het was, dat was de eerste die de spits afbeet. En ook dat was eigenlijk hetzelfde verhaal. Heel de wereld, heel Nederland, uh, iedereen in het wielerwereldje verwachtte dat zij wel de sterkste zou zijn in die wegwedstrijd. Maar voor haar was het natuurlijk heel bijzonder. Vijf tweede geworden achter elkaar op het wereldkampioenschap en uiteindelijk heeft ze toch die druk want dat die was er gewoon iedereen dacht toch ah Marianne Vos zou het misschien wel weer eens een keer niet kunnen redden misschien is er mentaal wel iets aan de hand en ze pakte toch die twee gouden medailles en dat was natuurlijk heel erg uh, ja da da daarmee opende ze de spelen daarmee was ook voor de eerste keer echt een beetje die glimlach op het gezicht bij iedereen van hé hey jongens het gaat van het gaat uh, deze olympische spelen toch uh, lukken en hockey dames ja, dat is toch eigenlijk een beetje het laatste goud geweest. Uh, dat ging allemaal wat moeizaam. Ook dat, dat waren de grote favorieten in het uh, toernooi. En ik kan me vooral die wedstrijd in de halve finale tegen Nieuw-Zeeland herinneren. 2-2 was het. Heel moeizaam. Voor het eerst in de Olympische Spelen uh, geen Penalties, dus geen strafballen, maar gewoon. Uh, pen ja, hoe noem je dat? Uh, shootouts uh, waren het, hè? Shootouts, ja, shootouts. Net als in het ijshoekie. Ze waren zelfs getraind door Tommy Hartogs, Oud-Ijshoekie International in Nederland. Op, die, op het nemen van die shootouts. En ja, dat ging wel goed, gelukkig. En toen in die finale was het heel zeker tegen Argentinië 2-0. Dus dat was ook uh, prachtig goud. En laten we ook trouwens, uh, dat is geen vrouw, maar Dorian van Rijsselbergen. Dat was natuurlijk ook een hele mooie gouden medaille. Want hij was al zeker van de gouden medaille... nog voordat de medal race gevaren moest worden. Voordat uiteindelijk de beslissing moest vallen. Uh, en dat was ook uniek in de, in de Olympische geschiedenis. Dat een zeilig uh, goud binnenhaalt voordat het echt om het echi gaat. En dan moeten we het over nog één man hebben. De gouden medaille natuurlijk van Epke. Epke Zonderland, een hele bijzondere, een hele moeilijke oefening. Hij troefde iedereen af, alle Chinezen en Duitsers bij elkaar. Werd vol of over gesproken. Gisteren ook nog door de chef de mission, Maurits Hendricks. Voor degenen van jullie die daar geweest zijn, wellicht het sportmoment van het jaar. Uh, ik geef eerlijk toe, ik heb het daar ook niet droog gehouden. Uh, een, een werkelijk fantastische prestatie. Ja, nou, Dat klopt ook wel hoor, ja, die opmerking. Hè? Maurits Hendricks was dat hè? Met, zijn, met zijn overzichtje. Ja. Nou, en, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik, ik geef Hendricks groot gelijk. Ik was erbij daar in de Turnhal. Het was een van de momenten, even tussen het atletiek door, dat we naar iets anders toe konden gaan om te kijken... En dat was echt zo indrukwekkend. 40 seconden. Ik, ik heb dat niet eens beseft hoe kort zo'n oefening is. Met zoveel spektakel erin. Uh, ja, hij, hij deed het op een moment dat ook iedereen natuurlijk verwachtte van ja, wat, wat gaat er nou gebeuren? Pakt hij dat goud? Iedereen wilde dat natuurlijk. Maar we weten ook hoe het in het verleden is gegaan op de Olympische Spelen. We weten ook hoe het wereldkampioenschap is gegaan. Het kan zomaar misgaan met uh, Epke Zonderland. En in dit geval ging het niet mis. En Voor mij is dit ook het goud van de Spelen. Nee, we horen Maurits Hendrik al zal even die het zelf niet meer droog hield, zelfs uh, bij het aanzien van het goud van, van Epke. Maar die had van tevoren had die wat uh, berekeningen gemaakt. Die zei 16 plus medailles. Nou, het is hem allemaal uh, gelukt. Maar als je er goed naar kijkt, dan is eigenlijk alleen, denk ik, het BMX-e een beetje onverwacht. En de rest was wel min of meer verwacht. Ja, dat is waar. Um, er was inderdaad die medaille van die Laura Smulders. Hè? 18 jaar oud meisje uit de buurt van Nijmegen, uit Horsen. Ja, dat, dat was de onverwachte medaille inderdaad. Uh, die pakte brons en, en met, de, met die onbevangenheid. Het meest bijzondere van het meisje was trouwens alles wat daarna gebeurde. Uh, de, de, de nationale pers natuurlijk vooral, die op de afdook. En ja, ze vertelde zo onbevangen en zo rustig haar verhaal. Dat iedereen echt wel onder de indruk was van haar. Uh, ook door de manier waarop ze natuurlijk in die finale reed en die derde uh, plaats pakte dus dat was heel onverwacht. Het was inderdaad de enige echt onverwachte medaille. Uh, de handboogschutter, Rick van der Ven, die zat er heel dichtbij. Maar die werd uiteindelijk vierde. Die uh, verloor uh, twee keer een shoot-out, ook daar. <laughs> maar dan uh, was het een soort golden uh, score bij, uh, bij, uh, bij het handboogschieten. Hij miste uiteindelijk dan toch nog een keer ja, die pijlen waar het op aankwam. Maar ook dat was een hele bijzondere prestatie. Ja, en Ankie van Gunstven natuurlijk. Ja. Ja. Dat, dat kun je niet onverwacht noemen trouwens, maar uh, bij Anki, Ja was het toch wel weer, ze zat er weer bij. Ze pakte toch weer gewoon met de ploeg uh, een medaille. Gewoon een topatleet. Maar, maar nog even Gio, want nou hebben we alle uh, we hebben gejuicht. Maar atletiek, jij bent er ook bij geweest, uh, Dazen. Hoe kan het nou toch dat, we dat, dat het gewoon niet lukt? We presteren elke keer, ja Martini, dat dan wel, maar verder toch niet? Nee, dat klopt. Uh, Martina was inderdaad de enige die echt uh, nou ja, in de buurt kwam van een uh, medaille. Ook, ook hij heeft geen medaille gehaald. Misschien was dat wel een grote tegenvaller voor iedereen... Uh, ook voor Johan Di Martina hoor, want, want die roept dan wel iedere keer na zo'n race. Ik ben blij en uh, het is allemaal geweldig gegaan en ik vind het geweldig, dank God, dat ik hier mag zijn. Maar ik heb van Intimi toch wel gehoord dat hij zeker na die finale op de 200 meter enorm gebaald heeft, omdat het uiteindelijk niet lukte, want dat was het moment waarop hij eigenlijk een beetje van die vloek af konden. Twintig uh, jaar al ja. zonder atletiek medaille op de Olympische Spelen, sinds Ellen van Lange. Maar het is gewoon niet gelukt en, en atletiek blijft natuurlijk de meest doorontwikkelde, de meest competitieve sport op de Olympische Spelen. Ja, en het lukt ons gewoon niet. We zijn geen atletiekland. Laten we daar duidelijk in zijn. Maar we hebben wel in de periode gepresteerd dan, dan in de voorgaande uh, periode. Nou, laten we dan afsluiten met de oproep van Rogge, jeugd van Nederland. De atletiek, daar ligt de uitdaging. Hè? Ja, zeker. Guillaume, dankjewel voor uh, alle ochtenden. En uh, ga lekker afkicken. Morgen uitslapen. <laughs> Ik wow, dat ik dat mocht. Straks staan we stil bij de linspartij van een Irakees in Griekenland. Wat is daar aan de hand? Eerwin Hart, een file. Best nee, wel... geen file. Wel iets op het spoor. Een stroomstoring. En daarom uh, tussen Maastricht en heerlijk geen treinen. Uh, ben je daar onderweg? Dan ben je meer dan een uur bezig. Maar je had, vie... je had net toch een file op de A28. Is die opgelost dan? Ja, die is opgelost. Er was een, uh, een aanrijding, maar alles was flux van de weg. Mooi. Goed. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Bert van Sloten. Machtstrijd in Egypte tussen het leger en president Morsi is een nieuwe fase ingegaan. Gisteren ontsloeg Morsi de minister van Defensie en legerleider Tantawi. Ook draaide hij een aantal constitutionele veranderingen ten gunste van het leger weer terug. Bertus uh, Hendricks is van het Midden-Oosten, althans is deskundige Midden-Oosten van het instituut Klingendaal. Bertus Morsi, zet hij de boel op scherp? Ja, in zekere zin wel. Tenzij het allemaal van tevoren is doorgesproken. Maar dat wordt gesuggereerd, het is... he, dat het van tevoren is doorgesproken. Ja, een van de leden van, het, van de Hoogste Militaire Raad, die tot nu toe dan echt de machtigste club was, die heeft gezegd: Mohammed Al-Assad is een van de meest invloedrijke officieren eruit, dat het in overleg is gebeurd. En ook Morsi heeft geprobeerd om alles te doen om enig gezichtsverlies te besparen. Maar neemt niet weg uh, dat, die, dat het een briljante zet is. Uh, om, en ik zou zeggen, in het schaakspel uh, dat kun je briljante zetten doen. En dat heeft hij dus nu gedaan. Maar het is nog geen schaakmat. Hè, nee. Dat moeten we nog even afwachten. Maar leg eerst eens uit waarom het een briljante zet is. Nou, omdat, uh, kijk, de, uh, de militairen waren op dit moment heel kwetsbaar... omdat ze er een zootje van gemaakt hebben in de Sine. Middel 19 uh, Egyptische soldaten in uh, uh, 5 augustus... en uh, daarna zijn er nog meer Egyptische soldaten... zonder dat het leger in staat was om dat te verhinderen... Uh, dat dat in noord sine uh, gebeurde. Dus ja, dat is een totale incompetentie. En ze hebben toch al niet erg competent uh, opgetreden... in de periode sinds de val van Mubarak. Uh, en uh, ja, en... Uh, heeft het formele gelijk uh, aan zijn zijde. Want die militairen hebben vlak voordat hij uh, werd gekozen... hebben ze nog even zichzelf uh, in een uh, eenzijdige verklaring... vergaande bevoegdheden, onder andere de alle wetgevende bevoegdheden toegekend... Uh, dat heeft uh, Morsi zich, nou dat gaat dus niet door. En nu is er weer de zet eventueel aan de militairen... Uh, omdat weer dan bij een gerechtshoven, uh, hoge, sorry, constitutioneel hof die eerder de militairen gelijk gaven... om dat weer uh, ter discussie te stellen. Maar uh, kijk, het is is ook niet uitgesloten dat er sprake is dat van verdeeldheid in het leger... en dat hij daar goed gebruik van heeft gemaakt. Uh, want hij heeft natuurlijk nu wel onmiddellijk twee nieuwe mensen benoemd. Um, dat zijn dan... Als uh, jij de keus hebt, hè, uh, dan heb je daarmee toch een beetje... jouw mensen daar neergezet. En uh, een van die uh, mensen die gereageerd heeft uh, van de militair, die mezelfde Mohammed Assar waar ik over had... die wordt vice-minister van Defensie. En het feit dat Morsi, uh, de, de chefstaf en de nieuwe... Uh, opvolgen van Mark aanwijs. Dat was ook niet volgens die extra uh, grondwetbevoegdheden die de militairen zich gegeven hadden. dan zouden ze zelf doen. Dus het is een uh, gewaagde zet. Ja, een gewaagde zet, maar eigenlijk zeg jij, ja, briljant. Uh, misschien is er ook wel uh, sprake van een soort tweestrijd in het, uh, in het leger. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat, dat leger is natuurlijk ook geen monolithisch blok. En uh, ik neem aan dat Morsi, voordat hij deze gewaagde uh, zet heeft gedaan... zich ook wel heeft ge, uh, georiënteerd en al zijn contacten... en als een uh, uh, kennis van wat hij nu heeft als president. Of dat uh, succes zou kunnen hebben. Als hij van tevoren wist, nou ja, ze gaan onmiddellijk uh, in uh, spoedzitting bijeenkomen... ik moet het weer terugdraaien, dan zou het een enorme afgang zijn voor hem. Dus ik neem aan dat hij dat wel uh, goed heeft... Uh, Doorgesproken. En het was een heel goed moment vanwege uh, het prestigeverlies van het leger. Dat zich graag op de borst laat Wij zijn nodig om zowel de nationale soevereiniteit uh, als de grondwettelijkheid te garanderen. Nou, ja. als je net zo gefaald hebt, dan is dit het moment om toe te slaan. Nou, strategisch dus een, een, een goed moment. Maar uh, loopt hij dus niet het gevaar dat er een soort tegenkoep gepleegd uh, zal gaan worden? Want je tast natuurlijk wel iets aan van het leger. Ja, maar je tast vooral bevoegdheden aan die het leger zichzelf heeft uh, uh, uitgedeeld. Zonder enige legitimiteit. Terwijl Moersi heeft natuurlijk de legitimiteit van zijn verkiezing uh, door het volk. Maar dat gezegd hebbende... Kijk, uh, de, de deep state, uh, de diepe staat van leger, uh, inlichtingendiensten, uh, politie... die is niet als bij toverslag uh, verdwenen. Dus uh, ik had het over een schaakspel. Het is alleen maar een zet. En dat is nog lang niet over. En er zijn natuurlijk genoeg krachten die, uh, die dit niet... Zo zullen uh, verwelkomen. Maar uh, het valt toch op... dat ook onder de circulieren, die over het algemeen bang zijn... Uh, voor te veel macht voor de moslimbroeders... die achter de president staat... Uh, uh, ja, dat daar ook uh, heel veel geluiden zijn geweest. Zeggen, nou ja, uh, we moeten waakzaam blijven. Maar het is goed dat Morsi dat doet. Want we moeten naar een situatie... waarbij de militairen terug moeten naar de kazernes. Ja. En het kan niet zo zijn dat zij zichzelf autoproclameren... tot het laatste uh, woord uh, in een democratisch bestel. Een briljante zet... In de schaakpartij, maar ze staan nog niet in de schaakmat. Dankjewel. Bertus Hendricks. Een jonge Irakees is dit weekend gelinst in de Griekse hoofdstad Athene. Hij werd aangevallen en zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. En daar overleed hij enkele uren later. NRC-correspondent Marloes de Koning nu aan de lijn. Marloes, kan je meer vertellen over wat er nou gebeurd is? Uh, nou ja, wat, wat we weten is dat het in het centrum uh, van Athene was. In het centrum van Athene zitten sowieso heel veel uh, migranten uit, uit Irak, Afghanistan, Bangladesh, etc. Uh, en s ochtends vroeg uh, zijn er vijf uh, mannen uh, ja, rondgegaan. Ze hebben eerst schijnbaar ook een Roemeen en een Marokkaan geprobeerd aan te vallen. Die wisten te ontkomen. Maar deze jonge Irakees uh, niet. Hij is meerdere malen gestoken, vermoedelijk met een mes... Nou ja, een paar uur later is hij in het ziekenhuis overleden... en de daders zijn vooralsnog voortvluchtig. Dan nou horen we de laatste tijd veel berichten over die partij, die, die Gouden Dageraad. We horen ook berichten over burgerwachten en dergelijke. Zitten dergelijke organisaties erachter of is het iets anders? Nou ja, op zich weten we dat natuurlijk nog niet. Het is niet, het is niet opgeëist. Het is wel iets waar je gelijk aan denkt... Uh, burgerwachten is een beetje de, de lieve term. Uh, je zou ze soms ook uh, knokploegen kunnen noemen. Het zijn uh, groepen, nou meestal mannen, maar soms ook vrouwen met, met uh, uh, ja, eenvins, uh, uniformachtige outfits. Die in buurten met veel migranten rondgaan als er problemen zijn. En uh, die vaak ook het recht in eigen hand uh, menen te mogen nemen. Ze worden ook vaak als een soort... Ja, uh, uh, geheime, nou niet geheime, maar soort politie gezien. Dus dingen die de politie niet mag doen, die doen zij. Dus het zou kunnen. Dus Verschil geweld tot nu toe uh, niet. Um, wat er ook aan de hand is, is dat er eigenlijk hè, er zit een nieuwe regering in Griekenland. Een regering die ook beloofd heeft om harder op te treden tegen, tegen migranten eigenlijk. En om de problemen met migratie aan te pakken. Afgelopen weekend heeft, uh, is, is daardoor een grote veegactie geweest in Athene. Er zijn 6000 mensen aangehouden om hun papieren gevraagd. Nou, ruim 1600 daarvan zijn, zijn ook opgepakt. Hier, het is de bedoeling om die uit te zetten. Dat is nog de vraag of dat ook lukt. Goed, er is veel kritiek opgekomen van, van mensenrechtenorganisaties de afgelopen week. Want die zeggen van, ja, dat, is, dat is eigenlijk gewoon op basis van huidskleur mensen op straat uh, stoppen. En, en pas nou op, want dit geeft het slechte voorbeeld. Daarmee speel je eigenlijk juist volgens bijvoorbeeld Amnesty. Partijen zoals de Gouden Dageraad uh, in de kaart uh, die voelen zich dan misschien vrij om, uh, om ook weer een stapje verder te gaan. Ja, maar goed, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat Griekenland eigenlijk jarenlang overspoeld wordt... door uh, illegalen die binnen zijn gekomen, omdat het gewoon aan de ja, rand van Europa ligt. Ja, nou ja, dat, dat, dat is ook zo. En dat is een gigantisch uh, probleem eigenlijk... Ja, volgens de meeste tellingen is, is ongeveer 90% van de, van de illegale migranten die worden aangetroffen, elders in Europa... ...die zijn via Griekenland uh, gereisd, tegenwoordig met name die landgrens, zeg maar. Dus waar uh, Turkije en Griekenland elkaar raken. Um, het probleem is dat Griekenland tot nu toe daar geen adequate reactie op heeft uh, geformuleerd. Natuurlijk komt dat omdat het heel erg moeilijk is. Ja. Yeah komt ook omdat we geen functionerend asielsysteem hebben. Dus weet je, mensen komen binnen en, dan, en dan, uh, ja, dan zijn ze eigenlijk gewoon binnen. Dan leven ze op straat. Dan is er vrijwel geen opvang, geen manier om uh, een vluchtelingenstatus te krijgen. Nou, daar zijn wel kleine verbeteringen in, maar over het algemeen. Um, gebeurt het gewoon maar. En dat betekent dat migranten zich, zich ophopen in de grote steden. En, uh, in Athene is eigenlijk ook een uh, ja, ja. soms vogelvrij, uh, waar je een aanvraag kunt indienen. Nee, en soms dus ook vogelvrij, zijn uh, met alle gevolgen van dien, zoals inderdaad, uh, in dit geval. Marloes, dankjewel. Malus de Koning was dat. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Remon Seri. Happy and glorious. Zo bestempelde IOC-voorzitter Jacques Rogge vannacht de Spelen tijdens de slotceremonie. Nee, dat niet. En met die woorden kwam een eind aan het grote sportspectakel dat goed verlopen is. Iets waar de Britten trots op zijn. Vanochtend bij de ontbijtshow op de BBC stond ze er daar ook nog één keer bij stil. Hello, this is Breakfast with Bill Turnbull and Susanna Reid. It's goodbye to the Olympic Games. Some of the biggest names in British music performed in front of 80,000 people in a spectacular finale, which brought London 2012 to a close. Ja, de Britten houden een goed gevoel over aan de Spelen van 2012... die behalve een sport natuurlijk ook vooral een visueel spektakel waren. En zo'n visueel spektakel maken ook sommige ochtendkranten ervan. De Volkskrant pakt uit met een foto van de slotceremonie... met daarbij de tekst. Het waren mooie spelen, gedragen door enthousiaste Britten. Volgende stop, Rio. De Telegraaf pakt echt uit een grote fotocollage... met daarop alle medaille winnende Nederlandse Olympiërs. Daarboven de kop, we zijn trots op de helden van Londen. Dan in oranje hoofdletters grote klassen en gevolgd door drie uitroeptekens. Opvallend, het AD staat op de voorpagina helemaal niet stil bij de Spelen. De krant heeft gekozen voor het begin van de voetbalcompetitie. Op pagina 7 pas het eerste verhaal over de Spelen. Meer precies over de feestelijke huldiging vandaag om half drie in Den Bosch. Trotse organisatoren vertellen in de krant over het bijzonder originele podium dat ze hebben gebouwd. Een fontein midden op het plein is omgebouwd tot een reusachtige medaille... waarop de Olympiërs vanmiddag kunnen hossen. En bij die huldiging in Den Bosch staat natuurlijk, behalve Radio 1... ook. Omroep Brabant stil. Evenals bij het feit dat Brabant prima gepresteerd heeft deze spelen. Met vier gouden, drie zilver en twee bronzen plakken... is Brabant beter dan Brazilië en Spanje, Kopt de omroep. Ander nieuws uit de kranten. D66 wil terug naar vier tot vijf provincies, schrijft het AD. Volgens de partij levert dat een bezuiniging op van 1 miljard euro. Zo willen de democraten Groningen, Friesland en Drenthe tot één landsdeel omvormen. Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland moeten opgaan in de Randstad-provincie. En vanaf vandaag zijn ze weer in grote getalen te zien in de studentensteden. Jonge eerstejaars studenten. Uh, een toepasselijke kop op de website van de Stentor. Groentjes overspoelen studentensteden. Utrecht, Leiden en Groningen bijten vandaag de spits af met hun introductieweken. En dat is ook te merken op de websites van de omroepen. RTV Utrecht besteed aandacht aan de uit de Utrechtse introductietijd. De keiweek gaat weer van start. Kopt de RTV Noord met een bijzondere recordpoging. U hoort voorzitter van het keibestuur Willemijn Doesburg. En die zou hebben gezegd dat het een fantastische dag wordt. Meer nieuws naar achter.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 Dit is Radio 1.